Hoofdstuk 16 De inhoud van de voelendozen Langzaam maar zeker schoof Hannes het deksel van de fopdoos. Het was dat de jongen zulke bijzonder scherpe ogen had, anders zouden ze dat deksel misschien nooit gevonden hebben. De schrijnwerker die deze doos vele honderden jaren geleden gemaakt had, was wel een vakman geweest van de eerste rang. Brilstra keek gespannen toe. De ogen van de burgemeester puilden bijna uit zijn hoofd en toen zagen ze het. Er zat een vrij grote, heel ouderwetse sleutel in de doos. Brilstraal liep rood aan van kwaadheid en hij begon meteen te sputteren. Ik werk me dood aan een kist. Nou, en daar zit dan weer een kist in. Ik werk me het apenzuur aan die tweede kist. Daar zit een klein kistje in. Ik werk me de suikerbieten aan dat kleine kistje. Daar komt een voele doos tevoorschijn. En nu weten we dan eindelijk wat we hebben. Na al die moeite en al die inspanning hebben we een sleutel. Goeie help, een sleutel. Nee, stil, riep de burgemeester. Er zit nog iets in. Ja, ja, ja. Een stuk papier. Kijk maar, een stuk... Nee, dat is geen papier. Dat is perkament. Echt perkament. Nu, snel lezen wat daarop staat. Uh, Vertraait. Dat kan ik niet lezen. Uh, mijn bril. Snel, mijn bril. Die heb u op uw neus, burgemeester. Uh, oh, ja, die heb ik op mijn neus. Uh, dank je, bril. Maar... Nu kan ik het nog niet lezen. Nou, geen wonder zeg, wat een hanenpoten. Dat is oud Nederlands, middeleeuws Nederlands. Heb ik op school niet geleerd. Bijzonder lastig. Uh, stil nu toch eens even. We zeggen niks, hoor, burgemeester. Merkte Hannes vriendelijk op. Nee, dat is maar beter ook. Uh, Drommels, wat staat daar nu toch? Rustig, uh, Ja... Uh, uh, uh, yeah. Enige tijd stond de burgemeester stil te mompelen met het perkament in de hand en toen verhelderde zijn gelaat en langzaam begon hij te lezen. <tiedert> Hebbe ik Cornelis Johannes, graaf van Waterland en de Drommelen, Ende <tiedert> is één woord, Waterland en de Drommelen, uh, mm -hmm, doe ik te weten aan een ieder die ditzelfde zal vinden. Eh, uh, frie, friet, plien, prik, stik, ik stik, ik stik.» «Hannes, haal even een glaasje water voor de burgemeester, want de burgemeester zegt dat die stikt.» Ja, pril, hou nu op met die flauwe grapjes. Ik stik absoluut niet. Ik kan alleen maar even niet lezen wat hier staat. Ik, ik stik, ik prik... Nee, staat er ook niet. Een is hier. Aha, daar staat stilaan. Oh, ja, natuurlijk. Heb ik, voelende dat ik stilaan zal sterven, gedaan deze sleutelen in een voeldoze... En dezelfde jeur, jeun, jeuk, jeuk. Als u jeuk hebt, dan moet u even krabben, zei Brilstra. Dat wil nog wel eens helpen. Brilstra, je bent vanavond onverbeterlijk, man. Laat mij nu toch rustig dit document ontcijferen. Dit kan een opzienbarende ontdekking zijn. Waar een sleutel is, daar is een slot. Er moet dus ergens in de wereld een slot zijn waar deze sleutel op past. En dat slot moeten wij zoeken. De verklaring staat wellicht in dit document. Brilstra keek de burgemeester angstig aan. Oh ja, nee, hè. En dat slot, dat is dan natuurlijk het slot van een kist. En dan zit er in die kist weer een kist en in die kist zit weer een kist. Bril, hou op! En in die kist zit dan weer een fotdoos, een voelendoos. En als we die voelendoos openmaken, dan zit er natuurlijk weer een sleutel in. Nee, burgemeester, ik doe niet meer mee. Ik hou er mee op, het is zonde van mijn tijd. Hannes en ik kunnen onze tijd wel beter gebruiken. Ik bedoel, er is nog een heleboel te doen aan de bromvlieg. Daar moeten nog heel wat verbeteringen aan worden aangebracht. En dat is tenminste nuttig werk. Maar de burgemeester luisterde helemaal niet meer. Hij las verder. En de deze gang toegang gevende tut het verwulft onder de grote toeren, zo zal die vinder deze sleutel daar een deur vinden met een groot slot, het welk zal zijn het slot dat kan geopend worden met deze sleutelen. Hoera, riep Hannes, een gang, een geheime gang onder de toren. Burgemeester, wat staat er verder? Wel ja, ook dat nog. Nou is mijn eigen zoon ook al aangetast door de ontdekkerskoorts. Bril, wees stil. Dit document is machtig interessant, geweldig boeiend, adembenemend en grandioos. Ja, het lijkt wel een advertentie voor de nieuwste film in de bioscoop. Adembenemende avonturen, boeiende film, grandioze tafereden. maar ik doe niet meer mee. Ik wel hoor, riep Hannes. ''Burgemeester, als u nou opnieuw begint bij het begin, dan moet u heel langzaam lezen, dan zal ik opschrijven wat u zegt, en dan kunnen we het straks achteraf gewoon lezen.'' ''Ja, Hannes, dat is een uitstekend idee,'' zei de burgemeester. ''Ik zal dat langzaam dicteren.'' ''Eh, wat?'' eens even kijken.'' in den jaren...'' ...wacht eens even, dan komt er een jaartal... ...en dat jaartal kan ik niet lezen... ...iets van, van 1533 of, of 1588 of zoiets... ...nou ja, dat zoeken we later wel uit... ...dus uh, in den jaren 1533... heb ik Cornelis Johannes... ...graaf van Waterland en de Drommelen... ...mijn besluit genomen... ...daar ik niet heb enig erfgenaam mij bekend... Doede ik toe weten aan een ieder die dit zal vinden, voelende dat ik stilaan zal sterven, heb ik gedaan deze sleutelen in een voelde en dezelfde ingesloten in een kistje. Hij die zich begeeft, twintig passen van de veurhof. In de richting van de pilaster. die zal daar vinden. ene gangen. Ene gangen, de welke voert. Wacht even, dat kan ik niet lezen. Voert, de welke voert. staat daar nu dan toch? Ja, kijkt u maar rustig, burgemeester. wij hebben alle tijd. We zullen wel weer een kist vinden. en dan ga ik wel weer aan de slag hoor. Stil nu, bril. Stil, beste vriend. De welke voert... De... Oh ja, sla maar één woord over, kan ik niet deze. En dan, Oh ja, kijk, ik zie het al. De welke voert in de minen Wienkelder. Hm. Achter het derde vat, zo zal hij vinden een nis, daarin bevindt zich een houten... Een <tiegelen> houten sponningen. Daarachter zal hij vinden een gat voor deze sleutel. Mienre bezittingen heb ik daar gebracht achter de deur, de welke geopend kan worden met deze sleutelen. Hij zal minre bezittingen tot zich nemen en zich beraden met de overheid. De overheid, dat, dat ben ik zelf. Schrijf verder, Hannes. En zich beraden met de overheid, hoe zie kunnen worden aangewend tot grote nutte van allen, hetwelk thans in deze benarde tijden niet ten is mogelijk. Al wie mindere bezittingen tuts zich neemt en de tuts zich behoudt, hier zal worden zeer zware bestraft en nooit meer gelukkig kunnen leven zal hij. Uh, ja, nou, dat is dan het hele verhaal. Dus even, ja, dan is hier nog een handtekening. Dus, uh, uh, burgemeester, zei Brilstaas-Guchter, zou het geen grapje wezen... Ik bedoel, 1533, dat is meer dan 400 jaar geleden, zou het niet... Prilstra, van oude documenten weet ik meer dan jij. Kijk, of we ooit iets zullen vinden, dat weet ik natuurlijk niet. Die schat kan natuurlijk allang gestolen zijn, inderdaad, in die 400 jaar tijd. Maar dit perkament is echt, daar sta ik voor in... Zie je, dergelijk perkament kunnen ze tegenwoordig niet eens meer maken. En als we wat vinden, wat dan? vroeg Hannes. Als we iets vinden, en dat is nog maar zeer de vraag, dan zullen wij moeten doen wat ons opgedragen is in dit document. Dan zullen we die schat aanwenden. Hoe stond het er ook weer precies, Hannes? Um, hoe zij kunnen worden aangewend tot grote nutten van allen las Hannes voor. ''Nou, dat is dan duidelijk. Er is geen twijfel mogelijk. Als wij iets vinden, dan zal het geld gebruikt worden tot nut van ons dorp. Tot nut van ondermaten. Kijk, mensen, die naam, ja, die heeft me best wel eens een beetje gehinderd. Ondermaten. Iets wat onder de maat is. Onder alle maten. Misschien kunnen we dan heel wat doen voor dit dorp. Wil, stel je voor... Dan zal die uitvinding van jou, die bromvlieg, niet alleen grote gevolgen hebben op het gebied van het verkeer, nee, dan zal heel ondermate ons dankbaar zijn. Ja, dat zou best wel kunnen zijn, burgemeester. Niet dat ik daar nou zo vreselijk wild toe ben, maar ja, het is inderdaad wel een aardige gedachte, zei Brilstra. Misschien zouden we van een deel van dat geld wel een fabriek kunnen bouwen om bromvliegen te maken, opperde Hannes. Dat zou werk geven voor een heleboel mensen, hè? Ja, wie weet. Misschien. Dat hangt natuurlijk niet alleen van mij af, want daar heeft de gemeenteraad ook een woordje in mee te spreken. Maar als wij iets vinden, dan zal het aan mij niet liggen. Ik heb vertrouwen in de bromvlieg. Heel veel vertrouwen. O, oh, nou, dat zou je anders niet zeggen, want u wilt nooit eens achterop zitten, pruttelde Brilstra. Ach, Brilstra... Ik ben geen mens voor de lucht. Ik heb ook vertrouwen in de verkeersvliegtuigen die wij elke dag over zien vliegen. Maar zelf, nee, zelf zou ik er nooit in gaan. Ik voel mij aan de grond gebonden. Ik ben geen kind ter ijle lucht. Ik ben een kruiper en geen vogel, daar hoog in ranke trotse vlucht. jongen, jongen dat is mooi gezicht. Is dat een vers? vroeg Brilstra. Ja, ja, dat is een vers, zei de burgemeester trots. Oh ja, is dat van Bredero? Of van, uh, van Vondel misschien? vroeg Hannes. Nee, het is niet van Bredero, het is ook niet van Vondel, maar jullie kennen de dichter wel. Echt waar? Wie is het dan? Ik, zei de burgemeester. U? Hm? Heus waar antwoordde de burgemeester zacht. Tjonge, jongen, dat is wat te zeggen. Dat had ik nou nooit achter u gezocht, burgemeester, dus uh, een dichter bent u ook. Brilstra, ik heb je iets verteld van mijn diepste hartsgeheimen, maar spreek er met niemand over. De mensen zouden het niet begrijpen. Huh, zie je, ik ben de man der overheid, de magistraat, maar dit hart kan ook sneller kloppen. Dit hart heeft... Vertraait de hooikoorts. Enfin, daar hebben we het nu niet over. Zijn jullie morgenavond vrij? Ja, dat zal wel gaan, ja. Antwoordde Brilstra. Uitstekend. Morgenavond gaan wij naar de ruïne. Wij zullen een onderzoek instellen. Wij moeten trachten die schat te vinden. Goed zo. Wij drinken een glas op de goede afloop. En als wij morgen... De burgemeester sprak niet verder. Er kwam een zachte, dromerige blik in zijn ogen... en het was duidelijk dat hij schatten voor zich zag. Goud, edelstenen, zilver, misschien smaragden, diamanten. Toen de drie mannen uit elkaar gingen, was Brilstra weer helemaal de oude. Hij sputterde niet meer, hij dacht er niet meer over om ermee op te houden. De jachtkoorts op de schat, waarvan sprake was in dat oude perkament had ook hem te pakken. De volgende avond trokken de drie mannen naar de ruïne. Ze maakten een omweg om vooral door niemand gezien te worden. Ik wil niemand tegenkomen, zei de burgemeester. Laten wij van harte hopen dat we hier vanavond niet gestuurd worden. Ze hadden de ruïne bereikt. Zacht zoefde de wind door de bomen. Heel in de verte blafte een hond en de opgeschrikte nachtuilen maakten vreemde klagend weemoedige geluiden. Nee, zei Brilstra. Nee, burgemeester, ik weet wel zeker dat we hier vanavond rustig zullen kunnen werken, hoor. O, nou, ik hoop het van harte, Bril. Weet je, ik ben altijd een beetje bevreesd voor de veldwachter. En uh, tenslotte, ja, die ene nacht was die ook hier in de buurt van de ruïne. En nog wel met meester Klevenaar. <laughs> ja, maar die komen niet meer terug, hoor, want jij, Hannes, lachte Brilstra. Nee, die komen niet meer terug, zei Hannes, want de meester die durft hier alleen niet te komen en de, de veldwachter komt vast ook niet meer. Zo, en hoe weet jij dat zo zeker, Hannes? Nou, dat is nog wel eenvoudig. Ze weten hier in het dorp wel van mij dat ik niet zo bang van aard ben en ook niet bijgelovig, maar nou heb ik Geurt van Putten iets verteld. Ja, onder geheimhouding natuurlijk. Ik heb gezegd dat hij er absoluut met niemand over mocht praten. Oh, ja, dat is wel een prima idee van Johannes. En euh, wat heb jij Geurt van Putten dan wel verteld? Nou, ik heb Geurt verteld dat ik hier op een nacht bij de ruïne ben geweest, om te stropen, en dat ik toen een geest gezien heb. Haha, <laughs> een, een geest, een, een soort van spook dus. Ja, dat heb ik Geurt verteld, maar hij mocht er dus absoluut met niemand over praten. Hè? En toen... Nou, toen is hij het natuurlijk onder geheimhouding aan iedereen gaan vertellen. En nou wordt het dus overal in het dorp rondgefluisterd... dat er spoken zijn bij de oude ruïne. Ja, maar je moet de burgemeester even precies vertellen... wat je Geurt verteld hebt, Hannes, grinnikte de brilstra. Nou, gewoon. Ik heb Geurt gezegd dat ik hier in de buurt was om te stropen... en eh, dat ik toen een soort van gek geluid hoorde... en toen stond er plotseling een witte gestalte achter me... en toen ik me omdraaide kreeg ik een klap om mijn oren... En toen ben ik heel hard weggelopen en die geest achter me aan. En pas honderd meter verderop was dat spook verdwenen. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, Hannes, wat een prachtverhaal, verhaal. Geweldig, geweldig. Oh, oh, heel mooi, heel goed bedacht. Ik ben er alleen wel een beetje op tegen... dat de kinderen nu misschien ook bang gemaakt zullen worden... met zo'n gek verhaal van een spook. <laughs> enfin, over een paar maanden kunnen we alles bekendmaken. Van de bromvlieg, van de vondst in de oude ruïne... En dan zullen we dat meteen wel bijvertellen dat ook jouw verhaal van die geesten en die spoken... <laughs> de, de, nou ja, ik, ik wil zeggen dat jij dat verhaal uit je duim hebt gezogen. Maar voorlopig is het wel eventjes veiliger op deze wijze. Dan kunnen wij hier rustig en ongestoord een onderzoek instellen. Ja, ik vond het tenminste wel een goed idee van, Anders, zei Brilstra. Want weet u, burgemeester, er begint toch al van alles uit te likken, hoor. Ik bedoel van de bromvlieg. Oh, hoezo? En hoe weet je dat? Wij hebben deze zaak toch zo voorzichtig behandeld, daar kan toch niemand iets van weten, behalve wij drieën dan? Ja, nou, ik heb een brief gekregen. Een brief? Van wie? Van een Leo van Buren. En wie is dat dan wel? Ja, dat weet ik juist niet. Ik ken die Leo niet. En wat schrijft die Leo van Buren dan wel? Hij wil weten hoe ik onze bromvlieg gemaakt heb, want hij wil er ook een maken. Hij moet er dus op de een of andere manier iets van te weten gekomen zijn. Ik snap alleen niet hoe. We hebben toch alles zo vreselijk goed stilgehouden. Ik maak me daar best ongerust over, want als de ideeën voor de bromvlieg naar buiten komen voordat ik het patent heb, dan mag iedereen hem ook namaken en dan kan ook iedereen zeggen dat hij de uitvinder is. Heb ik dat patent nou een keer binnen? Dan houdt dat op, dan staat het op mijn naam en dan mag iedereen er ook van weten. Hm, tja, tja. We zullen die zaak eens moeten onderzoeken, want dat is wel iets om ongerust over te zijn. Uh, Bril, laat dat maar aan mij over en maak je voorlopig geen zorgen. Wij spreken daar nog over. Laten we nu eerst op onderzoek uitgaan en zien of we de ingang tot die wijnkelder kunnen vinden. Ja, dat is goed. En weet u nou precies waar we zoeken moeten? Vroeg Brilsta. Ja, ja, ja. Ik heb de aanwijzingen overgeschreven. Uh, wacht even, hier zijn mijn aantekeningen. Uh, hoe staat het daar ook weer? Uh, heb ik gedaan deze sleutel in een voelendoze uh, en dezelfde ingesloten in een kistje? Uh, ja, hier, ja, hier komt het. Wie zich begeeft twintig passen van de voorhof in de richting van de pilaster, die zal daar vinden ene gangen. Nou, dit moeten we dus hebben. Ja, maar waar was nou de voorhof dan? Uh, hier. Hier staan wij in de voorhof. Loop maar even achter me aan, dan zal ik het je laten zien. Kijk, hier hebben we de resten van de poort. En hij zal dus bedoelen, twintig passen vanaf die poort naar de pilaster. Wat is eigenlijk een pilaster? vroeg Hannes. Dat is een soort vierkante pilaar die uit de muur naar voren springt. Een pilaar die niet vrij in de ruimte staat, maar die tegen een muur aangebouwd is, ter versteviging. Ja, maar daar is nog helemaal geen muur? N nee, nee, dat is waar. Dat is even een kleine moeilijkheid, want euh, als er geen muur is, kan er ook geen pilaster wezen. Dat is jammer, bijzonder vervelend dat die hele boel zo in elkaar gezakt is. Ja, dat heb je nou een keer met ruïnes, hè? Als de boel niet in elkaar gezakt was, dan was het ook geen ruïne. Dat is een zeer waar woordbril. Wij moeten dus op de een of de andere wijze proberen om vast te stellen waar die muur gestaan heeft en waar die pilaster dan geweest is. Ja, op de een of de andere wijze. Dat zegt u wel goed, ja. En hoe moeten we dat nou gaan doen? Want ik zie hier alleen maar puin, puin en nog eens puin. Ja, van dat puin, dat weten we nu wel. Wat dachten jullie dan? Daarvoor is hier nu eenmaal een ruïne. Nu moeten we dus eerst een soort gang vinden en die moet dan naar beneden leiden in de wijnkelder. En daar in die wijnkelder, achter het derde vat, in een nis, daar moet dan... Ja, wacht nou eens even. Al zouden we die gang vinden, dan heb je nogal een kans dat de wijnkelder ook in elkaar gezakt is. En dat wijnvat, dat vinden we zeker nooit, want wijnvaten zijn van hout. Dat wijnvat, dat moet dus al lang vergaan zijn en in elkaar gezakt. Oh, ja, daar heb je volkomen gelijk aan. Maar het valt me wel een beetje van je tegen dat je nu de moed al laat zakken, Brilstra. We zijn nog niet eens begonnen. Nee, en dat zal een hele toer worden, burgemeester. Dat wordt zoeken naar een speld in een Nooiberg. Stel je voor, die muur die is er niet meer en die pieplatser ook niet. Pilaster. Ik wil maar zeggen, die is er ook niet meer. En dan, er ligt hier meer dan een meter puin... Hoe kunnen we nou ooit de ingang vinden van zo'n gang? Brilstra, wij moeten niet verzagen. We zullen ons moedig door dit puin heenwerken... en dan zullen wij vinden wat wij zoeken. Nou ja, niet om het een of het ander... maar eh, dat moedig heenwerken door al dat puin... dat doe ik liever niet aan mee. Ik heb het overdag druk genoeg. Hannes en ik komen toch al slaaptekort... en als we dan in de nacht ook nog eens een keer puin moeten gaan ruimen... Nee, dan lig ik liever in mijn bed eigenlijk. Brilstra, wat doe je nu toch weer vervelend? Ha, hier staan wij voor een ontdekking. Misschien wel een van de grootste ontdekkingen van onze eeuw. En dan praat jij over je bed. Heb je dan totaal geen gevoel voor de verhevenheid van deze taak? Nou, dat puinruimen, dat vind ik niet zo verheven. Dat geeft alleen een hoop stof. En stof, dat is helemaal niet goed voor die hooikoorts van nu. Man, praat me niet over mijn hooikoorts. Die laat mij nu op dit ogenblik zo koud als een blok ijs. Wij hebben hier een grote... Een grote taak voor ons. Wij zullen samen het geheim ontdekken van de graaf van Waterland en de Drommelen. Brilstra, voel je daar dan het geweldige niet van? Ja, je wil. Ik voel dat we daar geweldig uit voor zullen moeten werken. Arbeid, adelt. Nou, ik ben net zo lief niet van adel, hoor. Bril, je bent een oude sok. Jij beseft niet hoe groots en hoe edel de taak is die hier voor ons ligt. Denk eens aan de eerbiedwaardige ouderdom van al dit puin. <tie> Aanschouw het puin der eeuwen steen en gruis, dat jaren neerviel met een zacht geruis. De tante tijds die beet in deze stenen, heb eerbied vriend en loop op uw tenen. Nou ja, verder heb ik nog even niet. Hebt u dat vers nou ook weer gemaakt? vroeg Hannes. Deze poëzie is inderdaad van mijn hand, ja. Later, als wij alles kunnen vertellen, dan zal er een feest zijn in ons goede dorp en dan zal ik mijn vers declameren. Als het dan af is, natuurlijk. Nou, dat moet u zeker afmaken. Het is niet echt, vond Brilstra. Het is echt. Ik heb het zelf geschreven. Misschien zal ik het wel laten drukken en als dan... Uh, uh, Verdraait de heuikerts. Maar daar hebben we het nu niet over. Uh, kom aan, laat ons beginnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen cent voor voel. Dat kan een werk van weken worden, zei Brilstra flink. Het was in de ruïne te duister om het te kunnen zien, maar de burgemeester kreeg een kleur van kwaadheid. dus jij weigert om mij te helpen. <huch> nou ja, alleen kan ik er niet aan beginnen. Maar ik heb een idee. Een juweel van een idee eigenlijk. Wij zullen deze ruïne laten restaureren op kosten van de gemeente en dan zullen we vanzelf eerst al dat puin moeten laten opruimen. En nadat dat gebeurd is, gaan wij zoeken naar de ingang van die wijnkelder. Is dat geen prachtige oplossing? Ja, dat is de oplossing, riep Prilstra verheugd. Hé hey, ja, dat is ook veel leuker, meende Hannes. En hey, dan kunnen we nu naar bed gaan, gaapte Prilstra. Wel mannen, morgen is er vergadering van de gemeenteraad. Morgen gaan wij deze koe bij de horens vatten. Uh, stier, burgemeester. Een koe heeft geen horens. Een stier dan, dat doet niet ter zake. Morgen zullen wij verder zien. Brilstra en Hannes slaakten een zucht van verlichting. Ze waren helemaal niet bang om stevig te werken, maar het denkbeeld dat ze al dit puin zouden moeten wegruimen, nee, dat konden ze toch bepaald niet op prijs stellen. Ze wandelden gedrieend terug naar huis, waarbij ze niemand tegenkwamen. En de volgende middag kwam de burgemeester in de zitting van de gemeenteraad met zijn voorstel. De leden van de gemeenteraad hoorden hun voorzitter met verbazing aan. Nooit had de burgemeester enige belangstelling getoond voor die oude hoop stenen. En nu kwam hij plotseling met het plan om die ruïne dan maar te laten restaureren. Om te beginnen waren de leden van de raad er allemaal tegen. En toen de burgemeester enkele uren gepraat had, waren ze er allemaal voor. Meester Klevenaar, die ook in de raad zat, kwam nog met het plan om een architect te zoeken die toezicht zou moeten houden op het ruimen van het puin, maar de burgemeester viel hem haastig in de reden. Uh, nee, nee, sprak hij. Geen sprake van, daar kunnen we niet aan denken. Ik zelf zal het toezicht houden. Zeker, het zal veel van mijn vrije tijd vragen, maar dat heb ik graag voor de gemeente ondermaten over. Voor onze goede gemeente heb ik alles over. En bij zichzelf dacht de burgemeester, oei, dat zou me toch verdurrie wat moois worden. Zo'n vreemde snoeshaan die dan de schat misschien nog eerder vindt dan wij. O oh nee, dat moet niet. En toen dankte de meester de burgemeester uit naam van de hele raad voor zijn goede bedoelingen en zijn opofferingsgezindheid en, nou ja, dat zullen we dan verder maar geloven. Brilstra en Hannes knikten tevreden toen ze hoorden dat twee werklieden van de gemeente nu het puin zouden gaan ruimen. Dat karwei was hun tenminste bespaard gebleven.